Het weer, opklaringen, maar ook wolken en in het zuidoosten kans op een bui. Minima tussen 4 en 9 graden. Overdag regelt zon, maar in het zuidoosten en oosten dan nog steeds kans op een bui. En dan wordt het 15 tot 20 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. De, ANWB de A28-zolen naar Amersfoort is dicht tussen strand Horst en strand Nulder. komt door een ongeluk. Verkeer richting Amersfoort moet omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1, NCRV, welkom in Casaluna, vannacht met Mieke van der Rij. Ja Welkom bij het uh, tweede uur van Casaluna. Zijn er nog mensen die koperes lezen? Dat zou ik wel eens willen weten. We hebben het uh, het eerste uur uh, gehad met mijn gasten, Koen. Peppelenbos en de Doeke Science over Louis Coperes. Want het is 150 jaar geleden dat hij werd geboren. Sommige boeken zijn nog steeds fantastisch. Andere zijn toch eigenlijk wel heel moeilijk leesbaar nog. Het was sowieso een hele interessante figuur die soms zijn tijd ver vooruit was, dat hebben we ook kunnen horen. Er zijn in ieder geval wel mensen die gemaild hebben. Bijvoorbeeld, hallo Mieke, fijn om wat te horen over Lieke Addie is de zoon van Constance uit de boeken de kleine zielen. Ja, dat had ik niet helemaal meer paraat. Ik heb dit boek net weer gelezen, zie je wel. Vriendelijke Groet van Anneke Bauma. En Emy uh, die schrijft... Dag lieve mensen, is sinds mijn pubertijd mijn lievelingsschrijver. En dan vooral Eline Veren, langs lijnen van geleidelijkheid. De stille kracht van oude mensen, de dingen die voorbij gaan en sommige verhalen. Ik ben inmiddels 68, een mooi programma vannacht. Groet van Emmy Hilgers. Goed, u kunt mij ook mailen, dat, uh, dat zou ik fijn vinden. Bellen is nog beter. Ik wil eens even iemand aan de lijn hebben, 0800-1121. En twitteren, dat kan natuurlijk ook altijd. Hashtag Kazeluna. En het mailadres is kazeluna.ncv.ncv. NL. Goed. Koen uh, Peppelenbos. Uh, ik zei net... als mensen niet bellen, is ook helemaal niet erg... want we hebben hier ontzettend veel boeken liggen... en dan kunnen we gewoon misschien iets laten horen. Kan jij nou bijvoorbeeld, of, of Doeken ook goed... iets voorlezen waarvan je denkt van... ja, kijk, dit is nog steeds echt prachtig. Ik heb een, een uh, heel huiselijk stukje... Ja. uit, uh, uit uh, de stille kracht. Uh, overigens uh, heet die persoon ook echt Addy, hoor. Uit de stille kracht. Het zijn hm. gewoon twee. ja. Okay. Goed. <laughs> oh, precies, dat is het. Ze heten allebei Adi. Nou ja, ja. oké. Okay. Hij vond die, Adi, Adi. die naam Adi waarschijnlijk Ja. Oh. ja. En um, uh, in de Stille Krachten is natuurlijk de resident uh, met zijn vrouw zijn de hoofdperson. Ja. Maar er is nog een andere Nederlandse. Ja. Die heet Eva Eldersma. En uh, dat is iemand uit Den Haag die uh, heeft hele hoge opvattingen over kunst en cultuur. En die is met haar man meegereisd naar, uh, naar Indië. En die zit daar en die probeert er iets moois van te maken. En dan begint de moesson, en dan schrijft Couperus uh, het volgende. Eva zag aan de langzame, geleidelijke ruïne van haar huis, haar meubels, haar kleren. Dag aan dag, onverbiddelijk, bedierf er iets, rotte wat weg, beschimmelde, verroeste er iets. En het geheel de esthetische filosofie, waarmede zij zich eerst had geleerd van Indië te houden, te waarderen het goede in Indië, te zoeken ook in Indië naar de mooie lijn, uiterlijk en naar het inwendige mooi van ziel, was niet meer bestand tegen het stromen van het water, tegen het uiteenkraken van haar meubels, tegen het vlakkig worden van haar japonnen en handschoenen, tegen al de vocht, schimmel en roest die haar bedierf, haar exquise omgeving, die zij om zich heen als troost had ontworpen, geschapen als troost voor Indië. Mooi, hè? Ja. Ik vind dat het zo, zo aardig dat kopiërs ook heel praktisch is. Ja. En, en, en in stille kracht is dat zeker zo. En, en uh, hij gebruikt dat gewoon natuurlijk ook als een illustratie... van wat mensen beleven en voelen. Maar... Um, nou, meestal uh, heb je het idee dat hij alleen maar met het hogere bezig is... en heeft het dan ook over beschimmelde kleren. Ja. Dus dat vind ik altijd een mooie contrast. En het, het is ook mooi omdat er natuurlijk altijd van... ja, Indië, weet je wel, helemaal geweldig... Ja. En, uh, waar mensen altijd weer naar terug verlangen. Het paradijs van zijn jeugd. En dat, de, de, de minder aangename praktische kantjes, die, die, die heeft hij dus ook heel goed gezien. ja. ja. Ja. En tegelijkertijd zit daar ook meteen het hele verval van die ja. Nederlandse kolonie in. Nou, daar hadden we op het eind ja. van het eerste uur over. Ja. Dat ja. hij dus ja, in, langs lijnen van geleidelijkheid al een geval beschreef van een mishandelde vrouw. En, en ook de stille kracht al, al eigenlijk helemaal zo geschreven heeft als een voorafschaduwing... van het afscheid dat Nederland van, uh, van India uiteindelijk ja. moest gaan nemen. Ja. Maar er zit er niet heel expliciet in. Nee, niet in deze passage. Hij laat die resident ook wel nadenken. En dan geeft hij een contrast over die resident. Dat is een hele rationele man. Iemand die de redelijkheid heel die Van erg... Oudijk, hè? Van Oudijk. Ja. En uh, uh, hij snapt dus ook niks van, van de inlanders. En ook niet van de stille kracht die die inlanders in werking kunnen stellen. Want hij snapt niet waarom zouden ze dat doen. Want hij is toch zo goed voor hen. Mm -hmm. En dat, dat uh, ja, zo gaandeweg... Uh, en, en, en, en het aardige vind ik ook altijd... dat, dat Syrie spuwen uh, in die badkamer... dat nee. lijkt bedoeld als uh, straf voor Leonie haar zonde... zullen we maar zeggen. Mm -hmm. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er allemaal om om die van Oudijk onder druk te zetten. En, en toevallig uh, heeft het dan ook met de overspel te maken. Maar dat is puur toeval. Ja. Ja, Bas Heijnen vond het juist zo'n moderne roman, omdat het laat zien dat de bestuurders niet naar, hun, uh, naar de mensen om hen heen luisteren. Ja. Dus uh, die, die vond het een paar jaar geleden, had hij zo'n stuk geschreven. Zo, in die zin is het heel erg modern. Het zegt ook over onze tijd dat mensen, bestuurders niet meer luisteren naar de, de bevolking. Ja, uh, van Oudijk is daar een uh, representant van. Ja. ja. Um... Even kijken, oh, hier hebben we de lijst nog voor onze neus. Oh, nee. uh, ja. nee, uh, we zijn uh, nog maar bij 17, hè? <laughs> Wacht even, ja, de stille kracht babel. De boeken de kleine zielen komen er dan aan, hè? En 19 1901 is het eerste deel. Zijn jullie daar al aan toegekomen? Of staat het ik, ik heb ze op net uh, opgehaald uit de bibliotheek. Ja, zijn ze daar trouwens nog wel goed verkrijgbaar? Die... Nee, uh, ze zijn heel goed verkrijgbaar, maar je moet ze wel aanvragen... want ze staan in het archief. Uh, daar, daar verhuizen alle boeken naartoe die niet regelmatig worden aangevraagd. Uh, maar het mooie van de bibliotheek in Groningen... moet ik er wel bij zeggen, ja. omdat uh. Doeken de basis is ja. natuurlijk. Maar de, uh, dat ze die boeken in ieder geval allemaal bewaren. Ja. Dus en, die, en niet in de verkoop gooien, wat, nee. wat ook wel gebeurt. Goed. En daar ga jij nu aan beginnen of ben je al begonnen? Nee, dan moet ik al beginnen. Ja. We, mijn, mijn boeken zien er veel dikker uit, want jij hebt ook een uitgave hier. Het ziet eruit als, nou, dat doe je op een, een goede zaterdag. Maar die, die van mij het is ongeveer verdubbelen. Is, is dit, nou, dit een soort, soort, soort uh, makkelijke uitgave? Nee, of, is, is ik anders? weet het niet. Het is, dit is een klein lettertje. Door P.N. van Kampen. <laughs> ik dacht dat Veen zijn uitgever was, maar... Uh, Eline Veren is door Van Kampen. Oh, okay. Die heeft het later geloof ik overgenomen. Nou goed, als we dan toch aan de lezen zijn. kijk, de, de, ik, ik vind bijvoorbeeld dat eerste deel van die... Mag ik dan ook even ja, een, ja, een, een ja, stukje ja, lezen? Ja. Uh, ik, ik vind dat heel, heel prachtig zoals dat begint. Want uh, het begint zo. Het stort regende en Dorine van Loewen was doodmoe... toen zij die middag voor het diner nog even bij Karel en Kato aanwiepte. Maar Dorine was... Tevreden over zichzelf. Ze was na de lunch dadelijk uitgegaan en had heel Den Haag doortrippeld en doortremd. Ze had veel bereikt, zo niet alles. En haar vermoeide gezicht stond heel blij en haar levendige zwarte ogen flonkerden. Meneer en mevrouw nog niet aan tafel, sientje, vroeg ze de meid. Buiten adem, zenuwachtig en eensklaps schrikkende dat het te laat zou zijn. Nee, mevrouw, maar het is op slag van zes is een sientje streng. Nou goed, in ieder geval, die Dorine van Lowe gaat dus bij uh, haar broer langs. Hè? Bij die, die Karel van Loe Die is getrouwd met Kato. Uh, en dat doet ze omdat zij uh, vertelt dat een andere zuster... die destijds een beetje buiten de familie was gevallen... omdat ze gescheiden was en met een jongere man was getrouwd... die komt dan terug naar Den Haag. En dan uh, gaat ze dus die, uh, die, die broer, wordt dan beschreven, Karel van Looen. Hij zat rustig bij een goed vuur en las. Een man van 45. Zijn fris geschoren gelaat glom rozig en jong. Zijn dik glanzend haar was netjes gekamd met een fikse kuif. Zijn snor verfde hij zwart. En hij had als Dorine de zwarte ogen der Van Lois. Zijn brede figuur had in zijn nette kleren iets degelijks en goed doorvoeds. Zijn vest plooide dik om zijn maag. En de horlogeketting deinde op een rustige ademhaal. Zo had hij iets kalms en gezonds. Van bedachtzaam overleg en egoïste bezadigdheid. Uh, dat is zo'n mooie beschrijving he, van die man. En dan uh, gaat zij dus vertellen. En dan zegt hij, oh, waar ben je allemaal al geweest? Nou, Dat is een hele mooie manier van couperen. Dus om dan ook meteen die hele familie voor te stellen. En dan op een gegeven moment dan slaat de gong. En dan zegt Karel, dat is voor het diner. Je blijft zeker niet eten, Dorine. Ik geloof niet, ik had toch veel heeft. We eten altijd heel eenvoudig. En eigenlijk was die Dorine wel van plan om te blijven eten. Maar dan denkt ze opeens: 'Nou, dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling.' En dan hebben ze er uiteindelijk die, die, hun eigen zuster dan de deur uitgewerkt. Omdat ze gewoon, als ze dood zijn, dat ze wil blijven eten. En dan, dan wordt het. Nog beschreven, hun enige ondeugd was hun tafel. Ze aten heel goed, maar voor de familie wilden zij dat niet weten. En ze zeiden altijd dat ze zo eenvoudig aten... dat ze nooit iemand onverwachts konden hebben. Maar nou, zij nooit iemand inviteerde, bleef het geheim... want hun lekkere tafel ongeschonden. Nou goed, in ieder geval aan tafel beide hadden ze dan tegenover elkaar... een blik van verstandhouding dat het zo lekker was. Als genoten zij samen een vlijmende wellust. Nou ja, in ieder geval, ik vind dat zo'n mooie beschrijving van die mensen. Die dan dus... eigenlijk. Ja, ja, te gierig zijn om hun eigen zuster nog te vragen. en, en, en dan lekker met z'n tweetjes gaan zitten smikkelen. En, en niemand willen laten weten dat ze dat doen. Ja, ja, ik, ja. ja nu, het, het leuk. Of een geweldige psychologische karaktertekening van die mensen. Ja, leuk. is dat als, als je in Den Haag bent. en uh, dat je nog bepaalde stukjes Den Haag hebt. waar je dit soort mensen volgens mij tegenkomt. Want ik, ik, ik zit elk jaar. een paar weken in Den Haag. en dan. Uh, uh, nou, Als je dan naar Hotel de Zijnder gaat... Dan, ja. dan vind je dit soort dametjes, die komen daar gewoon nog langs. En de, Dan denk je echt, ik zit gewoon nog midden in een couperersroman. Die, die dan één kopje koffie en één taartje nemen... en daar drie uur zitten bijvoorbeeld... en alleen maar kijken en uh, gezien willen worden. Uh, dat, dat, dat, ja, dat, uh, maar ga dat je dan speciaal proeven. voor couperers naar Den Haag? Nee, nee, nee, nee, mijn zus woont daar en oh. mag ik daar gewoon uh, maar... op vakantie zijn als zij weg is. En, maar ik, ik ga, ze woont vlakbij uh, Oud-Eik-en-Duinen. Uh, dus dan ga ik altijd wel even kijken bij het graf. Ik dacht Komperen. dat hij gecrimeerd was. Dat hebben... Ja, maar dat is een zuiltje. Ja. Hij heeft zo'n prachtig Griekse half afgebroken zuiltje. Oh, ja. en de, dat is oud of nieuw-Eik-en-Duinen? Dat... Oud. Oud, ja. En eh, volgens mij is die urn daar begraven, ja, toch? En zijn van zijn vrouw later ook. Ja. Dus, nou ja, daar dat, dat, dat, dat liggen ontzettend veel schrijvers. Dus dat is wel, nou, ik vind dat mooi, altijd wel mooi om, om, om daar rond te, te, te kijken. Ja. Ik begreep dat er ter gelegenheid van dit jubileumjaar... ook een kopeerswandeling uh, is uitgezet. In ja. Naar. Weet je daar iets van? N nee, dat uh, weet ik niet. Maar dat, uh, dat wilde ik gaan lopen juist uh, deze zomer. Want het lijkt me ontzettend uh, aardig om eens een keer te, uh, te doen. Ja. Goed, beste. Met, ik, ik, ik, ik vrees het ergste voor de, voor de groeperingslezers Want er uh, heeft nog niemand, oh, <laughs> niemand gebeld. Oh, ja. 0801121. Ja, ik had toch wel gehoopt om uh, op wat, wat, wat, wat, wat fans eigenlijk. Maar. Uh, ja, Misschien slapen die al. Ik weet het niet, maar ze moeten er toch nog zijn. Ze zijn er, ja. er zijn best veel. Er is ja. een Louis, Louis Couperes genootschap. Uh, behoorlijk wat mensen. Ik ja. denk 400, of, maar dat durf, durf ik ook niet te zeggen. Ja. Die geven een heel leuk uh, blaadje uit. Uh, en en uh, ja, het leeft uh, echt wel. Toch wel? Ja. Het, het rare is als je iets over hem, uh, of met hem organiseert. Dat er altijd heel veel mensen op afkomen. Jij hebt uh, in Leeuwarden heel veel yeah. lezingen Ja, er waren van. bijna 100 mensen elke keer. Dus, het... dus blijkbaar ja, is, is er toch wel behoefte aan zo'n soort schrijven. Nou, ja. de heer Thea van Lierop die mailt ook wel. Die zegt, wat een heerlijk onderwerp voor de nacht. Mystiek, ja, dat, dat is inderdaad ook een aspect van zijn werk. Pas op latere leeftijd leren waarderen. Dus er zijn natuurlijk ook mensen die uh, als alsnog, uh, alsnog ontdekken. Um, die, uh, ik, ik las net een stukje voor uit de boeken der kleine zielen. Daar gaat Koen, uh, Koen nu aan beginnen. Ik vind ja. dat uh, misschien wel zijn mooiste boek. Uh, heel vlot geschreven eigenlijk. Ja. Hè? Dat hoorde je misschien ook even aan het stukje dat ik net voorlas. Uh, dus uh, een, een beschrijving van een, van een Haagse familie. Want je zou kunnen zeggen dat zijn beste boeken toch de Haagse romans zijn en die Indische romans. Of nog meest leesbare boeken, laat ik het zo ja, zeggen. De, de, of niet? Weet niet mee Ik zou, ja, dat denk ik wel. Ik zou meer zeggen de psychologische romans. En of die nou in Den Haag of in India spelen, dat maakt niet zoveel uit. Maar uh, uh, alles, alles wat daar buiten valt, die. Ja, meestal de historische romans, die hebben ook vaak wel een psychologisch karakter. Ja. En dan zijn ze ook heel, heel erg genietbaar. Maar antiek toerisme vond ik wat m, ja, minder uh, toegankelijk. Maar. Ja, ik, hij is heel goed in het, de karaktertekening altijd van zijn personages. En, en daardoor blijft hij ook leven. En als hij heel erg in die beschrijvingskunst uh, wegdrijft... Dan, ja, dan haalt het op. Ja. Maar ju juist dit soort boeken, die, die blijven volgens mij. Die blijven ook heel goed leesbaar. Goed, ik, uh, ik heb iemand aan de lijn. Ton Haabraken. Ja, goeiedag. Nou, uh, leuk, uh, leuk. leuk dat uh, je belt. Ik heb beeld. aansluitend aan jullie hadden het over Groningen... En dat schoot me. Dat, dat, dat heb ik even opgezocht in een omnibus. Daar staat uh, die novelle dat hij naar Groningen reist. En daar komen toch zulke prachtige woordjes in voor. En zulke prachtige beschouwingen. Ja? Ja, ik luister en? hoor. We luisteren allemaal, ja. En ja, en dat begint al. De opdracht is trouwens. Aan dicendo dicimus. Wie dat is, dat weet ik niet. Maar het begint met het zinnetje... Het schijnt ons Hollanders wel eens toe... dat Groningen onbereikbaar ver naar het noorden, ver, ver naar het noorden ligt... dan bijvoorbeeld Brussel of Parijs in vredestijd. Nou, naar het zuiden. En dan gaat hij dus beschrijven hoe hij die treinreis maakt... en, en de, de Nederlandse kinderen... Eh, die zijn inderdaad, zegt hij dan, zoals ze worden voorgesteld... Euh, je, woord. Zoals woord, ze worden voorgesteld op kinderkamerbehangselbanden. bij Hoe hè? Wacht even. Wilt u dat nog een keer herhalen? Op kinderkamer? Ja, dus dan, dan, dan beschrijft hij hoe hij die trein maakt, uh, treinreis maakt. En, en ja? hoe die kinderen er allemaal zo, zo met de klonkjes en zo uitzien. Net als, uh, net als afgebeeld op kinderkamerbehangselbanden. Oh ja, die nee. banden. Die, ik weet het al. Ja, Ja, die hadden we, ja, ja. ja, ja, ja, ja ik begrijp het. En dan het. zegt hij op een gegeven moment ook van... dan heeft hij het over de prachtige reis door Trente en door Holland... Ik meen Nederland, dus hij corrigeert zichzelf. Dat is iets wat tegenwoordig ook nog vaak komt, voorkomt. Hè? De, de verwisseling van Nederland en, en, uh, en Holland als naam. Mm -hmm. Nou, En dan gaat hij die reis beschrijven. En die, die jonge heren, waar, waar uh, je gasten het over hebben... Ja? Die, die verweten mij uh, lichtelijk... dat zij mij niet landauwerende hadden kunnen afhalen. Ja, met een landauwer, ja. Landdouwer, ja. Hè? En dan gaat het zo verder. En dan, zegt hij, dan doet hij dus inderdaad die, die Groningse N. En dan heeft hij het ook over zijn uitspraak. Dus zegt, zou ik dat in, in Den Haag ook nog durven als ik daar terug ben? En uh, ja, die R van mij zegt hij, dat is toch wel verschrikkelijk. Dat krijg je toch niet onder, onder, uh, onder de knie. Want in Italië heb ik, zo dikwijls, heb ik me dat zo dikwijls horen verwijten. Want zuiver Italiaans is niet te spreken zonder de zuivere R te doen klinken. Ik heb erover gerood. Ik heb er rouw over gedragen. En, maar ik ga maar voort met brouwen, Want hij krijgt er dus niet onder de knie. Okay. En uh, het, is, het is een leuk stukje. Het is. Uh, even kijken. 1, twee, drie. Vier bladzijden. Okay. Ik heb gevonden in een het omnibus. Dus omdat je ze van Groningen hadden. En bent u ja. verder ook nog wel een coupeerdus lezer? Meneer Havel? Ja. Nou, ik, ik mag misschien een anekdote vertellen. Het is, het is nou toch geheim. Um, ah, ja. de, in die tijd dat op de televisie. Ja, die hadden wij toen nog niet. Maar uh, op school mij gezegd van als je koperen zo'n zo'n prachtige schrijver vindt, dan moet je daar maar eens in de kerstvakantie uh, veel aan, aan werken. Hè. Toen heb ik een paar uh, romans gelezen ja? voor het examen. Ik was in de laatste klas examen. En toen kwam er op het examen, het mondeling examen, kwam een tekst die. On, uh, onlogenbaar van Couperus was. En ik zei, en achteraf denk ik dat klonk misschien wel een beetje parmantig. Ik zei, dit lijkt me een tekst van Couperus, <lacht> Dat zei ik op het examen. En ja. dat, dat vond ik een beetje parmantig eigenlijk. Maar ja. ik heb heel, ook de, de, de, eigenlijk meer de boeken over de klassieke oudheid... dan de indische okay. boeken. Oké, nou ja. En lezen jullie nog steeds wel? Ja, ja, uh, de berg van licht, langs lijnen van geleidelijkheid. Ja, dat vond, ik nou, dat vond ik nou moeizaam om nog weer doorheen te komen, die berg van dat licht. Er staan heel wat puntjes altijd mee in dialoog of zo, hè, blad bladzijden lang. Ja, ja dat kan ik me, me voorstellen. Maar het is, het is de, ja, die klassieke geschiedenis boeit me uit, dus dat, Ja, ik begrijp het. Ja. Dat ligt daar in het verlengde, hè. Ja, nee, wat leuk, okay. wat, wat leuk dat, u, uh, dat u even belt. Maar goed, misschien dat we zo. Zonder... Oh ja, de favoriete zin. Mag ik dat ook nog even? Nou ja. De favoriete zin. Uh, ik, dat weet ik niet in welk verhaal en ik weet ook niet in welke context. Oh, maar misschien dat een van mijn gasten het weet. Hij, hij begint met een verhaaltje: uh, Rozen, rozen. Tussen rozen vervel ik mij. Hmm. En dan gaat het verhaal verder over, iets over Italië. Maar hij verveelt zich tussen de schoonheid dus eigenlijk, hè? Ja, nou, verveling zit er ook in. Goed, hey, dank u wel, meneer Habraker. Graag gedaan. Ja, ik ja, ja fijn. Ja, ik hoop dat u nog even blijft luisteren tot, uh, tot twee uur. Ja, want die, die reis naar Kupies, nou, die is nu wel voldoende behandeld. Ja, ja, ja, ja. Want meestal ging hij natuurlijk de andere kant op, hè? Ja. Zuid-Frankrijk, ja, ja. Italië. Dat ja. waren natuurlijk toch de landen waar hij het liefste naartoe ging. Ja. Ja, nou, je, je, je, je bent hem ook echt nagereisd. Dus uh, oh ja. nou, ik, vond het, nog... ik vond het leuk om uh, in mijn jonge jaren, was dat om te kijken waar hij nou precies in Rome gewoond had. En waar, uh, ik heb ook de langslijnen van Geleidelijkheid een beetje ja. geprobeerd te plaatsen waar dat nou in, in, in dat eerste deel, wat heel erg in Rome speelt. Ja. Dat, en, en in, in Florence, later hebben meer mensen dat gedaan. En Bastet heeft het natuurlijk ook heel erg uitgezet. Ja, hij zegt dan dat pensioen waar... De... Ja, waar de pension en het uitzicht... En ja, uh, het, dat vond ik destijds was dat een manier... om inderdaad een beetje greep op, op mm. die boeken te krijgen. Goed, we gaan even verder, want er is nog een beller Aaltjes. Thomas, goeienacht. Ja, is, hallo. Hallo, Dag. Nou, ik wou nog even een aspect belichten. Ik ben een fan. Ja, nou, fijn. Vertel. En het is mooi, ook naast de personen in zijn boeken. Ja. Ook al die voorwerpen en die hele entourage. Ik vind het altijd zo deftig. zo, zo, zo, zo. He, Hebt u een speciaal boek op het oog? Nou, ja, in de Veren en, uh, en de stille krachten en vooral ook de oude wensen. Ja. Het gaat niet alleen om de perso personages, ja ook. Ja. En ik vind die, die beschrijvingen van die klederen en die, die meubels en die hele... Ik zie dat dan zo beeldend, zie ik het helemaal voor me. Ja. Hoe hebt u cooperis ontdekt als schrijver op school? Op school ja, dat is meer dan 40 jaar geleden. Toen hebben we voor mijn examen dus de oude mensen gelezen. Ja. Nou mijn klasgenoten die snapten er helemaal niks van. Maar u wel? Was niet ver... Nee, we snapten niet dat ik dat deed. Oh? We, hadden dan we moesten dan een uh, lijst samenstellen van boeken. Dat is nog zo, heb ik gehoord, ja. voor, voor, voor het examen van de MAVO en de HAVO. Ja? En mijn klasgenoten, nou die, als ze dan door hadden dat ik kopieerders las, nou, <lacht> nee, dat was niet zo uh, populair. En wat zei u dan? Nou ja, ik, ik haalde mijn schouders op ik zei, ik, ik vind het mooi. Ja. Maar ik weet, ik weet ik vind het wel heel leuk, om want ik weet heel weinig van zijn eigen persoon af. Dus nou, u kunt een vraag stellen aan een van mijn gasten, wat wil u weten? Nou, ik zou wel eens willen weten hoe die eh, ook in een rijke omgeving zelf is opgegroeid. Mm -hmm. in, in een welgestelde familie, neem ik aan. Vraagteken. Ja? Is dat, dat zo? Dat zou... Nou, ja, je kopierde, ze komt uit een oude Indische familie met geld. Uh, nee. Hij heeft ook niet echt uh, hoeven te werken. Dus nee. niet, niet een, een kantoorban, zal ik maar zeggen. Ja. Nee. Um, maar uh, dat geld dat werd gaandeweg wel minder. Hij moest het natuurlijk na, nadat zijn ouders waren overleden... delen met zijn broers en zusters. Hij was en, een nakomertje. Hij was ook een mm -hmm. nakomertje. En uh, op een gegeven moment moest hij heel veel gaan schrijven... omdat hij op die manier uh, toch een vast inkomen had. Hij, ja, hij, waarschijnlijk had hij wat effecten. Maar het was geen, uh, geen vetpot. Maar uh, ja, die mensen uit dergelijke milieus... waren natuurlijk wel gewend om een bepaalde stand op te houden... He, ze, ze woonde woonden ook altijd in pensions, dus uh, ik stel me voor dat dat behoorlijk uh, uh, prijzig uh, was. Dus hij heeft heel veel, later heeft hij heel veel geschreven om maar een zekere welstand uh, te kunnen handhaven. Ja. Maar of, lukt het dat? Want ik hoorde dus na, na dat nadat hij in dat was dan een groot succes. Ja. Maar dat, dat er daarna een heleboel Pulp werd geschreven. Nee, op. nee, nee, dat hebben we niet gezegd. Hè. Oh, okay. ja. Pulp. die was er heel druk van, toch? Ja, dat nou, ja, Boeken die gewoon nu nog wat. niet meer zo heel lekker leesbaar zijn. Maar Pulp is toch iets anders. Maar hij is op een gegeven moment. Is hij, is hij, is hij wat wij nu columns zouden noemen gaan schrijven. Uh, en, en vanaf 1909. En daar heeft hij een goed inkomen mee gehouden. Maar u heeft gelijk. Uh, hij moest schrijven om dat geld te verdienen. Ik, ik ja, de, ja. Het, het was toch niet al, allemaal toe. Ik in nee. de tijd ook niet allemaal even populair. Nee. <laughs> nee, om nog heel eventjes antwoord te geven. Want u zegt, waar kwam die vandaan? Het staat hier, dit, dit heb ik uit de inleiding. Harry wulthuis in het boek Oostwaarts. Een boek met brieven uit reisbrieven. En die schrijft. In de toenmalige Den Haag was de status van de voorname familie Coupeers niet helemaal te benijden. omdat het een Hollands-Indische familie was. <tiek> Afgezien van het nauwelijks meer te bespeuren, druppeltje Indisch bloed. ingebracht door een bedovergrootmoeder. distancieerde de Haagse aristocratie zich van hen. die in de Oostcarrière hadden gemaakt. Dus ze zaten net niet bij de top. Dat was ook een oh. probleem, hè? Ja. Ja, nou, het, hij schrijft er zelf ook heel veel over, hè. Of, of al die haten, nijten en zo. Dat, ja. uh, jaloezie en, uh, ja. Nou, bijvoorbeeld, wat, wat in de boeken De Kleine Zielen... komt een ministersgezin voor, de Van Nagels. Mm -hmm. En die leven ook op veel te grote voet. Dus mm. als, die, als die minister op een gegeven moment overlijdt... dan stort dat hele gezin in. Ja. Dat, ja hij, hij wist heel goed hoe dat was om, uh, om geldkrapte te hebben. Ja, ja. Nou, ik vind... Het... Echt een interessante uitzending. Goed, wat fijn. Dus uw vragen zijn beantwoord of hebt u oh, nog meer vragen? Ja. Nee hoor. Nee. Nee. Oké, okay, ja. nou leuk ja. dat u heeft gebeld. Aaltje okay. Thomas. Dag. Ja. Ik ga nog even verder met Kees. Kees. Kees? Goeienacht. Goeienacht. Ik ben uh, ja, erg maar... geïnteresseerd. Ja, wat fijn. En uh, ik, uh, ik weet verder uh, echt heel weinig van Kroeper. Dus ik, uh, ik heb ooitjes gelezen omdat hij inderdaad gecremeerd is. Ja. En dat hij dan. Uh, een van de eerste Nederlanders daarmee was... en dat hij daar een statement mee heeft willen maken. Doeke, weet, je, ik? Ja? Doeke weet jij daar iets mee van? In die tijd uh, was, was cremeren, hoe gek dat ook mag klinken, illegaal. Het werd wel toegestaan, maar het was eigenlijk verboden. En uh, dat, kwam, dat, dat wist ik ook niet, hoor. Maar toen, toen, uh, uh, to, toen Koperens overleed... Uh, stuurde de minister van cultuur of van onderwijs... die stuurde een afgevaardigde. En die heeft daar ook gesproken bij die crematie. En die is dat later in de Tweede Kamer is dat die minister verweten. En ik dacht altijd dat het kwam omdat hij, zeg maar een zondige schrijver... dat daar niet iemand naartoe mocht. Maar dat had te maken met het feit dat die crematie illegaal was. En ja, illegaal klinkt een beetje uh, raar. En toen heeft de minister zich eruit gered... door te zeggen dat zijn afgevaardigde daar niet was... Als ambtenaar, maar als persoon. Ach. Maar is het ook bekend waarom Copérus per se gecremeerd wilde worden, terwijl dat op, in die tijd absoluut niet uh, de gewoonte was? Ja, ook, ook nee. vond het hygiënischer. Huh? Ja, echt, echt uh, de reden waarom mensen dat nu ook nog doen. Uh, ja. Of nu ook doen. Uh, ja, uh, Kees, zelf ook een liefhebber, nog een lezer van Copérus? Ja. Nou, um... Nee, uh, nee. Ik, uh, ik, ik, ik kom dus ook van de haven af en uh, als, uh, in mijn lijst uh, kwam dat ook nauwelijks voor. En wat ik wel heb gelezen is de verborgen bron van Helle Hazen. En daar weet ik weinig, we, weinig meer van. Uh, maar uh, wat me wel is bijgebleven, dat, dat, dezelfde, uh, de, dat de hoofdpersoon dezelfde naam heeft als, als het boek van Cooperus. En misschien weet een van jullie uh, hoe dat zit, of, uh, of zij een fan was van, van Koeperen. Ja, misschien weet Koen daar iets over te zeggen. Nee, daar weet ik helemaal niks nee, van. Maar ik ja. kan het me wel voorstellen dat zij... omdat ze natuurlijk ook Indien, in die Indische ja. hoek zit... Dat, dat, dat ze dat wel bewonderd heeft. Dus, oké. Okay. Maar, maar ik, ik, ik, ik, ik zou daar uh, geen verstandig woord over kunnen zeggen. Nee. Nee. Uh, uh, maar... Kees, ja? Sorry? Ik, nou, ik heb nog één vraagje. Ja. Uh, uh, uh, um, uh, Wat is nou een um, um, toegankelijk boek om, om mee te beginnen van Couperus? En uh, ja, wo wordt hij nog gedrukt? Ja, uh, uh, het is een tweeledige vraag. Ja. Nee, maar hij, hij wordt nog steeds, dus de bekendste boeken worden nog gedrukt. Dus de Stille Kracht die is nog gewoon in, in druk. En Eline Veer is volgens mij nog in druk. Er zijn verschillende boeken nog wel in druk. En als binnenkort Paul Verhoeven er weer een film gaat maken... van de stille kracht, wat hij heeft aangekomen... Oh, is dan, dat zo? Ja, ja. ja. Oh. Dan zal, zal er ook wel weer een filmeditie komen. Maar ik denk dat de stille kracht... dat is nog steeds een, een erg... Uh, je moet even er, erin komen en even aan zijn taal wennen. Ja. Maar, maar dan is het een prachtig boek. Is dat dan goed? Want uh, laten we eens even hebben uh, mensen misschien die luisteren... die zeggen, ja, ik kan niet bellen, want ik weet er niks van. Maar ik ben toch geïnteresseerd geraakt. Top drie voor beginners? Ja, cool. Ja, ja hè Kees, daar hebt u behoefte ja, aan, ja, ja. meneer Kees. Of Kees, ja. Top drie voor beginners. De stille kracht op één? Stille kracht op één, denk ik. Ja. Uh, noodlot, denk ik. Toch? Ja. ja. En ik zou, ik zou zeker uh, ik zou beginnen oude met van oude mensen. Ja, van oude mensen. Daar zit, eigenlijk, daar zit Indië in, daar zit Den Haag in, daar zit een hele mooie ja. psychologie in, er zit een heel spannend verhaal in. Want waar gaat het over? Dat gaat over uh, hele oude mensen. Ja. Uh, die een heel zwaar geheim met zich meedragen. En daaromheen is een heel ver, uh, familieverhaal eigenlijk een soort kleine zielen, maar dan uh, een beetje ingekort. En um, ja, die oude mensen die zitten, maar te, die zitten te wachten op de dood. En. Um, die, ja, en ondertussen moet dat geheim moet natuurlijk een keer daarboven komen. Dus dat is, een heel, ja, dat is ook heel spannend. Het werd vroeger ook wel gezien als een detectiveverhaal ja. Dus dat is een beetje overdreven. Maar het is een beetje een mengeling, wat ik al zei, van de, van de stille krachten de, en de kleine zielen. En het is ook niet zo'n hele dikke pil? Nee, het is, nee. Uh, het is heel overzichtelijk. En ja? Dan, dan is dat uh, boek wat u noemt, is dan misschien nog wel heel actueel met een vergrijzing waar we dan met elkaar <laughs> Ja, dat, ja, dat, is, ja, dat is, klopt. Nou, ja. oh, dan zou dat toch wel uh, ja. Ja, de aandacht voor verdienen. Ja. Ja. Dus nou, hartelijk, hartelijk dank en, uh, en, en veel succes met het jaar. Oké. Okay. Dat het een uh, succes mag worden. Ja, nou, en oh, ja. Uh, als, u, als u kopieer is dus gaat lezen, dan zijn we natuurlijk blij... want ja, het is, uh, toch, zou het toch heel erg jammer zijn als, uh, als hij het totaal in de vergetenheid uh, wegzakt. Maar goed, nogmaals, als er weer een film komt... dan ja. zal de belangstelling misschien weer uh, wat, uh, wat, wat, wat oplaaien. En dan zijn we ook wel heel benieuwd naar die uh, pleuny scène, wat Paul Verhoeven daarmee gaat doen... Ja. Nou ja, luister, de, zijn werk is natuurlijk verfilmd. Eline Veren is verfilmd. Uh, maar er zijn ook veel toneelstukken gemaakt ja. van, van zijn werk. Wel eens een, een van die stukken gezien? Nee. Nee? nee. Express niet? Of, uh, of kwam er gewoon niet van... Nee, nee best weet niet. Nee, nee oké. Okay. Nee. Jij dacht dat is. Dus nee, dat, dat... Ja, ik heb een hele. Ja, sorry, dat nee, mag ik eigenlijk niet zeggen. Benieuwd. Maar ik heb nee. een hele grote hekel aan toneelstukken die gebaseerd zijn op boeken. Oh. Of films die gebaseerd zijn op boeken. Want ik, ik, als ik een boek mooi vind, dan heb ik niet de behoefte om dat nog hmm. als film te zien. En, dus en, Eline ik, Veren ook nooit gezien? Ja, die heb ik toevallig wel gezien, maar dat was echt een draak. De film? Ja. Nee, geen succes. Nee, en er is Aan de Weg der Vreugde is ook verfilmd. Oh dat heet uh, Een Vrouw uit het Noorden. Ja, het is ook... met een Joanna ter ja. volgens ja. mij. Dat is ook verschrikkelijk. ja dus, Maar ik werd ook bevestigd in mijn vooroordelen. Maar zou je bijvoorbeeld van langs lijnen de geleidelijkheid niet een fantastische film kunnen maken? Ja, dat ja, denk ik wel. Ja, ja dat klopt. Ja. Dat wil ik nou misschien wel bij de hebben. Dus, dus daar is eigenlijk een beetje onze hoop op gevestigd. Dat er dus gewoon dat af en een paar ons... films komen, Ja. ja. ja. ja. Goed, uh, even wat muziek. Ik, maar voordat ik de, uh, naar de muziek ga even nog uh, het nummer. U kunt uh, bellen over oh, couperus als u vragen heeft, als u iets wil vertellen. Dat mag allemaal. 0800-1121. Twitter kan ook, hashtag Kazeluna en mailen met kazeluna. NCRV.nl Zalunaar, van der Wij. Ja, u wordt het nummer All You Need van Zazie. Wij hebben het vannacht over Louis Couper, is 150 jaar geleden geboren. En uh, ja, nog steeds echt de moeite waard. Uh, ik uh, heb ook bellers. Karin, goeienacht. Ja, hallo Mieke, je ja. spreekt met Karin. Ah, ja. Ik had een uh, vraag. Hele mooie uitzending trouwens. Dank je wel. Um, <laughs> ja. Um, de literaire stroming waar uh, Couperus zich in bevond. en dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, Gustave Flaubert met Madame Bovary. en een beetje in vergelijking met het boek van Eline Vere dan. zouden ze daar ook nog iets over kunnen vertellen, je gasten? Nou ja, u maakt meteen eigenlijk een vergelijking met het buitenland. Dat is natuurlijk interessant, kom? Ja, omdat ja, hij zat natuurlijk in een bepaalde stijl. Ja, ik snap Hij kwam het. ook niet zomaar uit het niet zitten. Zo is het. En uh, ook een bepaalde stijl, hè, reisverhalen die toen ook erg in waren. En uh, ja, dat... Uh, kunnen zij het ook iets breder trekken, wat dat betreft? Nou, we, we kunnen het wel breder trekken, maar het aardige van couperus... vind ik nou net dat hij niet zo heel specifiek bij één stroming te plaatsen is. O, juist van, vanuit die veelheid van stijlen en om veelheid van onderwerpen... en genres die hij beoefent. Ik, kun je niet zeggen, hij hoort heel duidelijk bij deze of die groep... terwijl heel veel andere schrijvers uit zijn tijd, beginnend met die tachtigers... Heel erg op stijl bij elkaar te vinden zijn. En dat is, dat is bij hem eigenlijk helemaal niet het geval. En je kunt wel zien dat hij invloeden heeft gehad van Zola, bijvoorbeeld. Dus hij heeft naturalistische invloeden, heel duidelijk. Maar dat zit in andere boeken weer helemaal niet. Dus hij heeft dat... ook heel veel verschillende stijlen. Natuurlijk. Ja. Uh, dus, uh, maar misschien... Nou, dat, dat naturalisme... Is, was, is, was in zijn eerste tien jaar... denk ik wel een hele sterke stroming. Ook dat, en ook dat gevoel van... van dat, dat determinisme heet het, geloof ik. Hè? Dat, ja. dat, het, dat, het, dat je leven heel erg... door het noodlot bepaald wordt. Dat... dat, dat nou ja, dat zie je, zie je in die eerste boeken... bijna als een schoolvoorbeeld. Maar later vervluchtigt dat, vind ik. Dan, dan, dan is het veel minder... Uh, Eén uh, manier van schrijven. En ja, ik heb het zelf wat die, mevrouw noemt uh, bijvoorbeeld die reisverhalen. En nou, als je hebt uh, Langs Leiden van Geleidelijkheid, dat, dat is wat ze een pensionroman noemen. Nou, als je dan bijvoorbeeld de boeken van I.M. Forster. He, uh, ja. Bijvoorbeeld leest die eerste boek. Die, die hebben dat ook. Ik ben altijd heel... Ja, ik zou altijd nog wel eens willen weten of Copieris of die boeken bijvoorbeeld gelezen heeft. Want Is die van A Room with a View? A Room with ja. a View. Dat, dat scheelt met, met langs lijnen van geleidelijkheid geloof ik maar een jaar of vijf. Ja. Dus, dus, ja. In die zin zat hij dus toch wel weer ja. in een internationale stroming. Ja, en, en neem Henry James. Ik, ik wil niet al te veel eh, name dropping doen. Maar bijvoorbeeld The Portrait of a Lady. Dat lijkt ook heel erg op, op, ja. op zijn, zijn, zijn boeken. Dus... Ja, het, die onderwerpen staan ook een beetje in de lucht, ja. denk ik. Als je nou bijvoorbeeld, want we zijn nu toch aan het vergelijken met het buitenland. Hè? We hebben net geconstateerd dat eens niet heel veel meer gelezen wordt. Worden bijvoorbeeld uh, uh, uh, auteurs uit diezelfde tijd in, in landen als Engeland en Frankrijk nog wel gelezen? Absoluut, ja. It, it, kijk, vorig jaar was het Dickens-jaar in, in Engeland. En, uh, i, ja, i denk... Dus we, nu hebben wij jaar. Ja, en wel, maar, nee, maar, jawel, het jaar ja, Dat zegt niks. Jawel, Hier gebeurt ni niks. Ja, niet wij veel. zijn de enige twee die het hele erg <laughs> ja. lezen. En, ja. en in, Dickens, in, in Engeland weet iedereen uh, wat er in de boeken van Dickens voorkomt. Die, die zijn nog veel ouder dan die van Cooperens. Ja. En Jane Austen weet iedereen ook. Nou, die zijn twee eeuwen oud. Ja. En in Frankrijk wordt ook, worden de klassieken ook beter ja, nou, nog gelezen. Wat mevrouw noemde, Flaubert, is het, wordt daar volgens mij op school... Uh... Zola, Staandellen. Hoe ja. komt dat dan? Hoe, wat, de, de, Koen, de, jij bent de onderwijsman. Nou, dat ligt aan het onderwijs. Dat is uh, redelijk verkloot door de politiek de afgelopen 25 uh, jaren. Kijk, 15, dat is nog zo ja? <laughs> ja, nou, als, als je op de, op de haven hoef je negen boeken te lezen, uh, VWO 12... En alleen VWO heeft de verplichting dat er drie voor 1900 moeten zijn. Nou, dan, dan heb je dus de totale li literaire geschiedenis in drie boekjes. Nou, dan, dan kun je ophouden. Uh, en dat heb, doen ze in Engeland en in Frankrijk beduidend dat doen ze anders. Dat is totaal anders. Ja. Hoe doen ze is, het daar dan? Nou, vol, vol, volgens mij. Uh, nou, ik, zit, ik zit bij een, een of ander project Lees voor de lijst... En, en daar zie je dat er in de omringende landen... Uh, dat gewoon klassieke boeken gewoon op de lijst staan. En dat, wordt, dat is cultuurgoed. Ja. I, iemand die in uh, Duitsland van school gaat, heeft iets gelezen van Goethe. Ja. Ja. Nou goed, voordat we altijd ja, pessimistisch, we gaan pessimistisch gaan pessimistisch. eindigen... ga ik nog even goede dingen natuurlijk. <laughs> Precies. Maar... Goed, maar ja. dit is wel, het is natuurlijk wel heel erg jammer. Ja. En uh, we hebben mensen missen veel. Ik heb nog één beller. Is dat wat de laatste wordt? De Rijn Edsart. Ja. Goeienacht. Ja, ik ben aan de lijn. Nou, vertel het. Vraag het. Ja, nee, ik heb een uh, literair theater Branou uh, in Den Haag opgericht. En daar heb ik drie... Boeken van Louis Couperus uh, uh, uh, gespeeld, met de, maar de letterlijke tekst met uh, twee andere acteurs. En welke en, boeken zijn dat dan? Dat uh, langs lijnen van geleidelijkheid uh -huh, ja. en aan de weg der vreugde. En god weet die andere, nou, het is een tijd geleden. <laughs> oh, dit is al en een post geleden. Oké, en, en, en wel, waar, welke tijd hebben we het dan nu over? Dat we dat speelden in eh, 1990, ah. 91, 92. Ja. Uh, maar uh, op het ogenblik uh, heb ik nog een verhaal in, uh, in de aanbieding, nou, wat ik binnenkort weer ga spelen, en dat is de Nou Magie, maar dat is zo'n prachtig verhaal, over waaruit blijkt hoe couperus uh, een kenner was van de hele oude uh, klassieke Romeinse geschiedenis. Ja. En de nauw magie, dat is een heel prachtig uh, verhaal over, de, uh, over, over een gevecht op het water, net zoals mensen. Uh, die mensen op het water in galeien moesten zich doodvechten voor de keizer. Omdat um, de keizer een feestje wou hebben. Hm. En uh, daar wordt bijvoorbeeld de keizer Nero belachelijk gemaakt, maar zo prachtig beschreven. Hm. En al steeds knikkebolde de keizer en zijn mond hapte als een bek van een vis. Open, dicht, open, dicht. Ik wrong mij van het lachen om hem ook. Naast mij was de mooie patricische vrolijk. Ze lachte mee als een kind. Nu, toen de keizer dan zijn eerste honger gestild scheen te hebben, stond hij op en wankelde zo gek op zijn benen dat ik mij wrong van het lachen. En de patricische mij zeiden dat ik niet zo hard moest lachen, want dat ze keken naar mij. En eindelijk rezen alle op en schaadde zich om de keizer. En Narcissus, de intendant, gaf bevelen aan de ingenieurs bij de sluizen. en er was getoeten van trompet en bazuin. En plot zagen we de hele hoge sluizen van het kanaal aan kettingen reizen... en het water golfde dadelijk met een waterval in het kanaal. Doet u dat uit uw hoofd? He? Doet u dit uit uw hoofd? Nee, niet <laughs> Nou, heel mooi. Ja, u bent een liefhebber, ik hoor het. Ja, precies. Het uh, is uh, ook in de kunstkring hebben we, haagse kunstkring hebben we, um, uh, een lezing openbare lezing gegeven... van oude mensen en dingen die voorbij gaan. Uh -huh. En dat gaat eigenlijk over. Uh, uh, uh, het verhaal van uh, dat andere boek, eh, kan ik even niet op de naam komen, uh, wat net besproken is uh, over de... In, de stille kracht? De stille, de stille kracht, ah. precies. Want die oude mensen zijn, uh, die hebben het daar over de moord die in de stille kracht is uh, gepleegd. Uh -huh. En daar zijn ze nog steeds helemaal... Uh, uh -huh. Maar goed, het verantwoording voor afleggen tegenover elkaar. Maar Het is een prachtig boek. Ook. Ja, maar goed, dat gebeurt niet meer. Hè? Die die die stukken, die worden niet meer opgevoerd nu. Nou, wij, nee. bij, we gaan. Uh, ik ga nu de nauw magie nog een keer okay. in, in de Haagse kunstkring spelen. En uh, ja, het is jammer, maar er moet veel meer. Uh. Ja. Zo'n prachtige schrijver. Ja. Dat. Nou, fijn. Dank u wel uh, dat, u heeft, uh, dat u heeft gebeld. En uh, houdt hem uh, in, in ere. Rijn uh, Edzard uh, uh, ja. was dit... Uh, oh. Ja, die, die, ja. Uh, De nou magie uh, kennen jullie dat eigenlijk? Is dat... ik, ik had daar nog nooit van gehoord. Nou, Magie, maar ja, dat, de... zijn, dat is ook ooit als een apart boek uitgegeven. Is het, zo, uh... ja, het is echt een mooi verhaal. Maar daar zijn we nog niet aan toe. Ik geloof ergens uh, deel 30 of zo. Nou ja. Ja. Het zit in een bundel. Goed, jullie zijn dus het hele œuvre van Couperis aan het doorwerken. Het zijn er 50. Allebei doen jullie 25 boeken. En aan het eind van, van het uh, jaar dan, dan is dus alles... Gelezen, dan is alles gerecenseerd. Dat kunt u teruglezen op het literaire weblog Zoom. Um, ja, en, en dan? <laughs> dan. Dan begint het met en een, groot, een enorm zwart gat. Wat gaat het Want nu heb je ah, dus dat... nog iets om voor te leven, maar daarna niet meer. Dan beginnen we met het Marcellus Eemansjaar. Oh ja? Nee, is dat zo? <laughs> nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Uh, nou, we bedenken wel weer wat anders, denk ik. Uh, ja. Die moet je zelf uh, bezighouden. Ja, maar goed, Koen, waar verheug je nou het meeste op? Uh, want ik, ik neem aan dat er boeken zijn die je kent... maar ook boeken uh, ja, die je nog nooit hebt gelezen. Uh, ja, Iskander, dat, uh, daar verheug ik mij wel op. Waarom? Dat lijkt me, uh, Een roman over Alexander de Grote? Ja, en omdat, die, omdat je in uh, antieke romans... Uh, toch mooi over homoseksualiteit kunt schrijven... want dan is het niet zo erg. Ja. Uh, dan, dan mag het, hè? Dus, uh, want in die tijd was het... Uh, Goed. Ja. En, en, en ik hoop dat hij daarin wat vrijer schrijft. Maar dat, dat weet ik niet zeker, dat weet maar dat je nou hoop niet. ik, ja. ja. Kan jij het uh, doen? Ja, nee, nee, ja, ik zeg niks erover. Maar, maar, maar ik, die, wat die meneer zo pas belde... Ja. Die, die, uh, uh, ik hoop eerst is zich later... Heeft, is hij geen psychologische romans meer geschreven, maar historische ja. romans? Omdat hij eigenlijk ook een beetje vastgelopen was in, in die psychologie... Mm. Uh, en ook uh, omdat mensen het toch niet lazen, dacht hij: van ik, ik doe het gewoon niet meer. Ja. Hij is uiteindelijk overleden op zijn zestigste. Wat het dus tegenwoordig gezien wordt natuurlijk als jong. Ja. Uh, zat er nog meer in? Of was het eigenlijk wel klein? Hij was. Uh, dat, dat, dat boek Oostwaarts en Nippon. Dat ja, dat die, zijn reisverslagen. Ja, dat zijn zijn laatste boeken eigenlijk. En toen was hij gewoon. In Japan. daar is hij in Japan ook heel erg ziek geworden. En hij was uitgeput. Hij was, uh, Bastet zei dat hij zich doodgewerkt heeft. Dat weet ik niet zeker. Maar hij was, hij was simpelweg uitgeput. En. Um, dus hij was misschien ook wel klaar. Ja, zo heeft hij dat zelf wel beleefd. Hij was heel stoïcijns over de dood. Vond hij geen verschrikking. En ik denk dat hij het wel goed vond. Toen hij stierf, dat was in 1923 volgens mij. Was dat toen een groot... We hebben het al gehad over die crematie. Was dat, laten we zeggen, voorpagina pagina nieuws? Nee. Nee, werd hij nee. door velen betreurd destijds? Nee, hij, was, hij werd niet betreurd. Wel natuurlijk door een aantal van zijn vrienden. Maar uh, als, je, als je de uh, stukken in de krant leest... die zijn op zijn minst zuinig. En in de christelijke pers uh, werd hij heel erg... Uh, uh, nou ja, hij was dood, dus je moest wel aardig over hem schrijven. Maar uh, ik geloof dat hij in een katholiek uh, blad stond... Uh, uh, dat hij, had prachtige, uh, hij had ons prachtige bloemen laten plukken, schreef ja. hij in die recensie, maar wel aan de rand van de afgrond. Ja. Oh, mooi zeg. <laughs> hey? Ja, maar zo, zo keken ze dus naar hem. Nou ja, ik begreep ook dat, uh, dat Corperus in zijn werk zo sterk afwijkt van de meeste van zijn tijdgenoten, ook aan zijn buitenkerkelijke opvoeding. Het christendom speelde geen rol in de familie, nee. dat was natuurlijk toch bijzonder in die tijd. Ja. Hij, was, hij, was, uh, en, ja, hij is in de Waalse kerk getrouwd, want het is natuurlijk ah, heel lichte, lichte, lichte godsdienst. Ja. Die doen in de vakantie zelfs niks. Ja. <laughs> en, dus, uh, uh, en, en later is hij, ja, heeft hij dat helemaal losgelaten. Ja. Dus dat, dat, uh, in die zin was hij ook misschien wel eens een tijd ver vooruit. Ja. ja. Koen, jij, jij zei, waar, je, je, daar verheug je je op, waar zie je tegenop? Nou, als je die hele lijst voor je hebt, dan ja, zie je dat er een verschrikkelijke ja. titel... Hij is Jan en Florence, zie ik, ja, is de nou, vrede portretten der dingen ziel. Brieven van de nutteloze toeschouwen, denk ik. Oh, ja, oh, oh, de, jullie dat gaan dat nog soort wat zijn. Ja, dat soort titels. Mm. Maar... De, de, hij is niet goed in titels. De, de titels die wij nee, dat echt, als, je, als je in de boekhandel ziet uh, ene illusie. Dat is toch uh, dat ga je niet kopen of nee. uh, en, en ja, echt, echt denk van de 50 titels zijn er 40 echt, echt nou ja, niet, niet op een commerciële manier uh... nee neergezet. neergezet. Maar, dus, maar dus, ik... dus, daar zie ik wel tegenop. En die reisverhalen, daar heb ik wel eens een keer ja. van gelezen. Dus, nou, daar zie ik ook tegen, uh, op. Waar zie jij nog tegenop, Doeken? Nou, dat ik doe het met vreugde. Ja, doe oh, ik ja. het. <laughs> Goed, ik wens jullie ontzettend veel sterkte de rest van het jaar. En ik ga zeker jullie recensies volgen op dat weblog van uh, Zoom. Ik bedank... Uh, alle bellers, Ik raad iedereen aan om toch echt eens een keer iets van couperus te lezen. We hebben net al een top drie gegeven. De stille krachten van oude mensen, de dingen die voorbij gaan. Of nou ja, anders misschien de boek der kleine zielen. Goed, uh, u moet het zelf maar zien. Uh, doe uzelf een plezier. Dank jullie wel nogmaals. Uh, we besluiten deze kanseluna met auteur Arnon Grunberg. Hij is een van de zes genomineerden voor de Librische Literatuurprijs... die op 6 mei wordt uitgereikt. Hij leest nu een fragment voor uit De Man Zonder Ziekte. Maar eerst laat hij u...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 Chi sarà?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 Ik heb last van de kakkelakken, zegt hij. Misschien kun je daar iets aan doen. Hij wijst naar het in aanrecht. Ja, zegt ze, insecten. Maar de insectenplaag lijkt haar niet te interesseren. Ze laat haar handen aan hem zien. Vijftig dirham, zegt ze. Zachte handen, goede handen, jij relaxed. In de slaapkamer zoekt Samson zo geld. Hij legt honderd dirham op het aanrecht. Dit is voor jou, zegt hij.